Mag ik jou heel erg hartelijk bedanken voor deze prachtige rondwandeling? We hebben heel mooi weer gehad, zelfs een zonnetje nog. Hartstikke bedankt, Stiener. Oké, okay, graag gedaan. Tu sais, ik heb je niet zo heus gehad als dit matin. We marchden op een plage, een beetje zoals celle-ci. C'était l'automne. Een autumne waar het mooi was. Een saison die niet zit in het noorden van Amerika.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 ik denk aan toi. Hoe is je? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Dan net wel met het NOS Journaal. Minister Bos is tevreden over de verkoop van ABN AMRO-dochter HBU aan de Deutsche Bank. ABN AMRO Nederland heeft een vijfde van zijn zakelijke activiteiten verkocht. Eurocommissaris Kroes had de verkoop als voorwaarde gesteld... voor de fusie tussen ABN AMRO en Fortis Nederland. Bos wil niet zeggen voor welk bedrag HBU is verkocht. Het allerbelangrijkste is voor, volgens hem dat de fusie tussen Fortis en ABN AMRO kan doorgaan... en dat alle werknemers weten waar ze aan toe zijn. Na de fusie komt er één bank met één raad van bestuur en één raad van commissarissen. Het bedrijf bepaalt de naam. En Gerrit Zalm is volgens de minister de beoogde topman van de nieuwe bank. Nederland is van de 18e naar de 7e plaats gestegen op de ranglijst die de persvrijheid meet. De lijst is opgesteld door Journalisten zonder Grenzen, dat in Parijs is gevestigd. De organisatie zegt dat het onveranderlijk goed gesteld is met de persvrijheid in Nederland. De stijging komt vooral doordat andere landen het veel slechter doen. De organisatie heeft wel kritiek op de mediacode in Nederland rond het Koninklijk Huis. Het verbod om foto's te publiceren van prins Willem-Alexander valt bijvoorbeeld slecht bij journalisten zonder grenzen. De lijst wordt aangevoerd door Denemarken, Italië en Frankrijk daalden een paar plaatsen. En onderaan staan Iran, Turkmenistan, Eritrea en Noord-Korea. De Wereldvoetbalbond FIFA stelt een prijs in voor het mooiste doelpunt van het jaar. De prijs wordt vernoemd naar de legendarische Hongaar Ferenc Puskas... die in de jaren 60 furoren maakte bij Real Madrid. Hij overleed drie jaar geleden. De Ferenc Puskas-prijs wordt eind dit jaar voor het eerst uitgereikt. Op een gala in Zwitserland wordt dan ook bekendgemaakt wie de titel Speler van het jaar krijgt. Het weer morgen droog met van tijd tot tijd zon en een oost tot zuidoost windkracht 4 tot 5...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 Su Pianure azzurre si aprono Su Su I miei pensieri spaziano Dio mi accorgo che intorno a me, a me, musica è, volare di tutti i tuoi respiri su di me, festa de tuoi occhi Ancora le voci della strada dove sono nata, mia madre quante volte mi avrà chiamato, ma era più forte il grido di libertà e sotto è il sole che pulmina i corti, le corse polverone dei bambini che di giocare non aspettono più. Io sento ancora cantare in dialetto le ninne nanne di pioggia sul tetto tutto questo per me questo dolce pensare e musica da ricordare è dentro di me, fa parte di...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 Nou, dat is wel heel leuk. Ja, en ja, hoeveel ja, mensen bestaat de band uit? Drie mensen. Oké, okay. en Wat, wat voor instrumenten? Uh, gewoon een drummer en een gitarist. Oké. Okay. bas. Dus ja, we zoeken eigenlijk nog een tweede gitarist voor Oh, nou, uh, nou maak reclame. Uh, nou, we kunnen <laughs> nog een tweede gitarist. Ja, maar er natuurlijk wel geen mensen die heel serieus uh, bezig zijn. Het is gewoon meer voor de lol. en uh, ja. ja, het is voor ons gewoon heel erg leuk om te doen. Uh, doen het gewoon één keer in de twee weken als het mee zit. Ja, en dan met elkaar gewoon bij, bij iemand open. thuis of ja, heb je een studio of iets? Ja.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 ship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 En dan heeft iedereen heeft het dan in de zaak daarover waarschijnlijk de hele dag, ja, of niet? Ja, zeker. Ja, ja. Het, wordt, het werd ook heel veel gedraaid door, door ons. En ja, daardoor verkocht het ook oh, een stuk meer. Ja, ja. Dus ja als je draait, dan verkoop je het ook sneller. En ja, het wordt op televisie veel gedraaid en ja. gezien dus mensen zien dat en willen nog een cd'tje hebben. Ja. Dus, en ja. jij bepaalt ook de muziekkeuze en zo? Wat je, wat je draait, je draait hele dag muziek? Ik draai de hele dag door muziek.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 Oké. Okay. Ja. C C F M I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. Is that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 Aanraden op het gebied van, van muziek. muziek ja, ja. Uh, Een cd-tip of iets. Ja, of een ja. dvd-tip of een DVD tip, of uh, een, uh, tip voor iets anders. Ja, als je iets speciaals weet hoor. Nou, of, een, of, of weet je misschien een grappig voorval wat je in die vijf jaar in de winkel hebt uh, meegemaakt? Uh, nou ja, ik heb uh, mezelf dan wel zien groeien als ondernemer. Omdat ik natuurlijk uh, eerste vakkenvuller was. Ja. En, uh, ik merk wel dat ik steeds uh, ervarender ben geworden in... Uh, in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 Uh, maar hij werkt in ieder geval nog uh, ja. en hij heeft dat druk genoeg. Hij is genoeg. actief inderdaad, <laughs> ja. Dus zeker. daarnaast kan ja. hij jouw financiën ook wel regelen. Ja, dat zit wel, wel, wel in de goede richting. Ja, zeker. I've never been closer, I tried to understand That certain feeling, carved by another's hand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 En dat zijn de wat oudere Duitsers, of is dat ook gewoon de jongeren? jongeren? Ja, oh, jongere apart. Ja. Ja. Ik denk dat ze uh, ja, een beetje achterlopen uh, qua muziek. Ik weet het ook niet waarom. <laughs> Heb je ook nog Duitse slakers voor ze? <laughs> ja, eigenlijk ook. Ja, die ik ook, ook nog. Wel. Ja, zeker. Ja. Maar dat wordt ook veel uh, door Nederlanders gekocht. Oh, anders. toch ja. ook wel? Ja. Ja. Dat ja. Grappig, hè? Uh, ja, en in ik huis zie je nog een uitnodiging voor Gerard Joling feest. Ja, en een flyer net gekregen vandaag ja. voor het concert.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 stay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 Hoop en uh, ja, we hopen je nog eens te zien of te horen. Dankjewel. Dan, dankjewel. Music is my first love. And it will be my last. SLAM it! CSM!